4 uur, Freddy van met het NOS-journaal. Bij de explosie vannacht in de Amerikaanse stad Indianapolis... zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Hun lichamen werden onder het puin van enkele ingestorte huizen gevonden. Er zou ook een aantal gewonden zijn. Van veel huizen in de omgeving zijn de ruiten kapot. Over de oorzaak van de explosie is nog steeds niets bekend. In Genk in Vlaanderen zijn zo'n 20.000 mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het aangekondigde massa-ontslag bij de fortfabriek. Er lopen werknemers mee, maar ook vakbondsmensen, burgemeesters en ministers. Ook eerder ontslagen werknemers van Opel in Antwerpen, Renault in Vilvoorde en Philips in Turnhout lopen mee.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 Syrische oppositiegroeperingen, die tot nu toe sterk verdeeld waren... hebben besloten om voortaan samen op te trekken. Ze zijn bijeen in Doha, de hoofdstad van Qatar. Onder de naam Syrische Nationale Coalitie... proberen ze gezamenlijk president Assad te verslaan. Vanavond kiest de nieuwe coalitie een president en een vicepresident. Schaatster Marit Leenstra heeft bij de NK-afstanden de titel op de 1000 meter veroverd. Eerder werd ze derde op de 1500 meter. Bij de mannen werd de nationale titel op de 1000 meter gewonnen door Kjeld Nuis. Op de 1500 meter won hij gisteren ook al goud. Marije Joling werd eerder vandaag Nederlands kampioen op de 5 kilometer. De mannen rijden vandaag nog de 10 kilometer. In de eredivisie is de topper tussen Vitesse en FC Twente... in een gelijkspel geëindigd. Het werd in Arnhem 0-0. Er zijn vandaag nog drie andere wedstrijden in de eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht mogelijk wat mist. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of negen. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn het weekend werkzaamheden op de A7 van Hoornzaandam. Bij Purmerend zijn versmalde rijstroken. Daardoor in beide richtingen vier kilometer file.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 Feyenoord tegen Rodi SC. Daar beginnen we zo kort na 4 in Rotterdam. Ronald van der Geer. De nieuwe tussenstand. Het is 5-2 geworden. Del Jamaat is de maker van de treffer. Hij vertrekt in buitenspelpositie. Maar de vlag blijft omlaag op de paas van Verhoek. En hij schuift hem beheerst binnen. Als hij oog in oog staat met Courtois in het strafschopgebied. 5-2 dus de voorsprong van Feyenoord op Roda. Maar nu 73 loopt inmiddels. Pek zwolle Ajax is er ook nog iets gewijzigd. Dracht naar. Zeker weten, tien minuutjes nog te gaan. Het is 4-0 geworden voor Ajax terwijl Zwolle aanvalt en de 4-1 maakt. Jazeker, de invaller, Denny Avdic, de zweet na een lage harde voorzet vanaf de rechterkant. En zo heeft het publiek van Zwolle vanmiddag toch wat om voor te juichen. Kleine grimas op het gezicht van trainer Art Langelen. want het is 4-1 door Avdic. De invaller gekomen bij de rust. Maar daarvoor dus al Sime de Jong met het doelpunt van Ajax. Lukoki stond net in het veld. Gaf de voorzet richting Fischer. Die kon net niet afronden. Een paar meter achter hem. Daar stond uh, Sien de Jong die de goal van Ajax mocht maken. En inmiddels de stand dus 4-1. En uh, zo meteen om half vijf begint PSV tegen Heerenveen. Verder is er ook nog hockey's. Gaan wij er tegen Rotterdam in Zeist. Tim Steens. Ja, het was 6-2 voor het journaal. Het is nu inmiddels 8-2 geworden. Een soort gallery play nu van Rotterdam. De ene doelpunt nog mooier dan het andere. Het werd 7-2 na een mooie actie van Bas Campbell. En het doelpunt was van Björn Kellerman, die de bal hoog in de touwen schoot. En zojuist scoorde uh, Nick Wilson zijn derde treffer van de middag... Op, na een mooie actie van Jeroen Hetsberger. We hebben hier nog vier minuten te spelen en het is 8-2 voor Rotterdam. Del Potro Djokovic, tennis Marcella Mesker. Ja, wel eens even een grappig moment. Een totaal gesmiste smash van Djokovic. Die bal stuitte voor het net. Daardoor kreeg Del Potro een breekkans. Maar die benutte die niet. En dus gaat het gewoon weer op gelijke service door. Het staat 4-3 in de set voor Novak Djokovic. Del Potro serveert 40-15 op zijn service. En verder hebben we dit uur ook nog schaatsen. De afsluitende afstand op het NK in Herenveen, namelijk de 10 kilometer bij de mannen. Weer naar Zwolle, pek Zwolle ajax Ragnar. moet toch niet veel gekke worden. 83e minuut staat op het bord. 4-2 de stand in het voordeel nog altijd van Ajax. En ook de andere invaller scoort. Dat is Jesper Drost. schot van binnen het strafschopgebied. Nadat dat er een corner is geweest die niet goed werd verwerkt door Kenneth Vermeer. Die vliegt maar weer eens onder een hoge bal. Door dat blijft toch een probleem. En vervolgens de schotkans voor Drost van 16 meter. 2-4. Ajax lijkt nog wel.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 er is nooit een hit geweest in Nederland, maar iedereen kent het. Phil Nitz en Old Town. Ajax probeert de eindstreep te halen in Zwolle, raken er niet bij. Dat je dat nog kunt zeggen vanmiddag gisteren op zich al een wonder. Maar nog maar een minuutje of vier te spelen. Ajax leidt met 4-2. Toch twee momenten van concentratieverlies bij de Amsterdammers. En daar zal Frank de Boer niet blij mee zijn. Maar Ajax is nog altijd ruim aan de leiding. Balbezit voor Siem de Jong. Luc Lukoki weg. En misschien dat Ajax het dan wel kan beslissen. Ruimte om een voorzet te geven. Alleen niemand voor de goal en dus opgepakt door doelman... Eh... Diederik Boer geeft hem mee aan een van de doelpuntenmakers. Jesper Drost in de van het veld. Nog op de helft van Zwolle. t dan aan de linkerkant speelt. In doet dat naar Pluim. Pluim ziet Moktar aan de linkerflank gaan. Achterlijntje halen. Duel opzoeken met Van Rijn. Voorzet komt achterin. Geschoten ook. Maar niet zo goed. En die poging ja, die wordt tegengehouden door Ajax. Zijn mak is het nieuwe man. Drie aanvallend ingestelde spelers gebracht door Art Langele. Wat dat betreft voelt hij wel aan wat deze wedstrijd nodig heeft. En twee van die mensen zijn dus trefzeker gouden wissels van Langele. Terwijl de wedstrijd nu stil ligt voor een ingooi van Ajax. Alleen ben ik bang dat die gouden wissels uiteindelijk Zwolle geen punten gaan opleveren. Dijkse gaat gooien halverwege de ajax zelf. aan de linkerkant van het veld. Overgenomen door Zwolle, ruimte gevonden bij mak. Ruimte voor Aschente aan de linkerkant, steekt de middenlijn over. publiek staat er voor het eerst vanmiddag een beetje achter. Maar de 1-2 met Mokhtar valt wel heel ruim uit, want de bal loopt over de achterlijn bij Ajax. En is simpel op te pakken dan voor Vermeer. Ja, dat blijft een probleem voor die hoge ballen. Het is een aardige vent, maar ik heb het zelfs gezien toen er niemand in de buurt was dat hij er problemen mee had vanmiddag. 4-2 voor Ajax, 2 minuten nog en 30 seconden. Gallery play bij Schaweide tegen Rotterdam, inmiddels afgelopen Tim? Ja, zojuist hebben scheidsrechts Roel van Eert en Stella Bartema afgefloten voor deze wedstrijd. Die eigenlijk nooit echt een wedstrijd is geweest. Het is uiteindelijk 8-3 geworden, want in die laatste fase scoorde nog Lloyd Jones, een Zuid-Afrikaans international, van Scharweide. De derde goal voor de thuisvloeg. Maar Rotterdam was heer en meester hier. Wint met 8-3 van Scharweide. Del Potro Djokovic, hebben we daar al een heer en meester. Marcella Mesker. Nou, we hebben in ieder geval een man die de eerste break heeft geforceerd. En dat is Juan Martín Del Potro. Hij leidt nu met 5-4. Mag dadelijk serveren voor de winst in de eerste set. Ja, hij dwingt Djokovic, gek genoeg, in deze tweede helft van de eerste set... tot het maken van wat fouten. Dat doet hij vooral met die ijzersterke voorhand van hem. Heel veel vuurkracht. Del Potro dus erg sterk aan het slot van de set. Maar gaat hij de set ook uitserveren? We weten het straks. Slotfase van Pek Zwolle tegen Ajax. Rachter Niemeyer. 4-2 voor Ajax. We zitten in de voorlaatste minuut. Hoekschop Eriksen. Bal blijft wat hangen. Maar Fische kan er niks mee. Maar dat is natuurlijk wel de man van de wedstrijd. Zijn eerste basisplaats. Is zijn eerste doelpunt in het shirt van Ajax 1. Wel Zwolle nog op het middenveld met Saimak links op het veld. De hoogte van de middenlijn uitglijden dan van de laatste invaller van Zwolle. Recht voor het gezicht van zijn trainer Langelen. En dat betekent dat Ajax mag gaan gooien met Van Rijn. Ik denk dat het momentum alweer voorbij is voor de FC Zwolle. Ploeg heeft niet meer druk kunnen zetten richting de goal van Vermeer. Daar is de lange bal van Drost. Dat nog wel richting Benson. Hij kreeg bij die 4-0 stand van Ajax nog een keer een behoorlijke kans. Ja, was die erin gegaan. Dan was het 4-3 geweest. En Ajax eerder zien bibberen. Na een ruime voorsprong dit jaar natuurlijk bij Heracles. Lukoki, doorgeschoten bal. Lachman, let op. En dus kan Lukoki ingevallen voor Boerichter. Niet verder richting de goal van Pekswolle. Ruimte ligt erbij van Polen aan de rechterkant. We zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Van Polen, 15 meter over de middenlijn. Zijn mak aan de rechterkant is vrij. Kan misschien de voorzet geven. Zou dat moeten doen? Ja. Voorzet komt inderdaad. Maar de lange afdiets komt er niet aan. Dan is daar Drost met de aanname. Vanaf de plek waarvan hij zojuist scoorde van 16 meter. Maar hij raakte de bal kwijt. En Ajax dan in de tegenstoot. Met Van Rijn die op avontuur is. Masim de Jong, de captain van Amsterdammers... Geeft de bal niet aan de doorgeschoven verdediger. Houdt hem in het bezit van de Amsterdammers. Schöne kiest dan de meester, Veilige weg terug richting Vermeer. En we horen dat er vanaf nu twee minuutjes extra tijd gaan bijkomen hier in het stadion van Texwolle. Fischer nog maar eens met een terugspeelbal naar David Blind. En Dijks gaat terug naar zijn eigen doelman Kenneth Vermeer. Vermeer met de lange trap. Wat naar de rechterkant. Ik denk dat hij zo de zijlijn overgaat. Misschien wel. Nee, want binnengehouden door Van Rijn. Ter hoogte van de middellijn is het Siem de Jong. En Eno dan wat opgejaagd. Dat is allemaal wel aardig, maar levert niet zoveel op. En dus kan Ajax misschien wel verder met Lukoki. Jazeker, weer eens aan die rechterkant. Eén man voor hem, dat is Lachman. Punt Strafsopgebied. op gebied. Rechterkant van het veld. Lukoki tikt de bal. Net met zijn passeeractie. Iets te ver voor zich uit. En dus zit die centrumverdediger Lachman... Van Zwolle ertussen als we in de 41ste minuut van deze wedstrijd zitten met de ingooi. Die moet gaan komen. De bal is kwijt. Ajax mag gaan gooien. Gaat dat doen, wilde ik zeggen, met Lukoki. Maar die heeft besloten om de bal heel rustig neer te leggen. Zodat Van er op zijn dode akkertje naartoe kan. En voor het eerst dit seizoen volgens mij dat Ajax na een Champions League wedstrijd een uitwedstrijd speelt waarin het geen punten verliest. Schöne, De Jong, Ajax aan de zijkant, aan de rechterkant, diep op de helft van Zwolle. Nonchalant tikje van Lukoki levert. het balverlies op maar 1-0. Pakt op voor Ajax. Eriksen vervolgens Dijks aan de linkerkant. Misschien kan Ajax nog op zoek naar de 5-2. Dijks gaat de voorzet geven of dreigt daar in ieder geval mee. Komt Van Polen tegen. Dijks wil binnendoor. Van Polen laat zich niet foppen en geeft de bal aan doelman Diederik Boer. Recht vooruit naar Afdiets Moeilijke controle daar op de middenlijn. Het lukt niet voor Peck Zwolle. en dus zit Eno erbij. Eno breed naar Veldman. Dan de diepte in. Daar zit Saimak weer tussen. Wat heen en weer voetbal op het middenveld. Waar Eno dan toch weer. Want het is een mannetjesputter als winnaar uitkomt. Vervolgens is het Dijks. Dijks met de bal naar Fischer en Lachman. Heeft zich dan weer gemeld op de punt van het bijna. Als de twee minuten blessuretijd inmiddels voorbij zijn. Maar Schwolle nog een keer een vrije trap mag nemen denk ik. Nee, Hiechel heeft voor het laatst geblazen. Ajax wint naar een 4-0 voorsprong uiteindelijk met 4-2 bij Zwolle. En daar kan niemand iets tegen inbrengen denk ik. Del Potro ging serveren voor de eerste set tegen Djokovic. Marcelo Mesker. Ja, en hij heeft hem gewonnen hoor. Love game, sterk, ijzersterk. Begon met een winner, dan een ace, toen een fout Djokovic. En vervolgens weer een hele machtige groundstroke van Del Potro. Love game dus, en 6-4 op het scorebord. Wat is dat dan veranderd, zo'n eerste set? Die eerste zes games waren toch echt voor Djokovic. Del Potro, die het in zijn eerste service game zo moeilijk had... ...breakpoints moest wegwerken. Maar ja, toen langzaam maar zeker zijn ritme vond. Maar we gaan even naar Ronald, want zal wel weer een doelpunt zijn. Nou, dat dacht iedereen, maar de goal wordt... Afgekeurd gemaakt door uh, Malki. Maar het is uh, buitenspel geweest op een vrije trap van uh, Hemten Is het dan uh, Malki? Nee, het is Wielert die de goal maakt. Maar uh, start inderdaad in buitenspelpositie. Dus uh, de goal is geannuleerd. Vals alarm, Marcella. Sorry, sorry, sorry. Eh, nou, vooruit. Nee, maar wat ik uh, wou zeggen, 47 minuten echt goed tennis van uh, Del Potro. En een verrassende eerste setwinst, sterk op de belangrijke momenten, sterk aan het eind. Om aan te geven, hij won 12 van de laatste 13 punten. De eerste set dus voor Del Potro met 6-4. Maar ik verwacht nog wel wat van de nummer 1 van de wereldoor, Novak Djokovic. Gaan we toch even naar uh, Ronald van der Geer, weliswaar geen doelpunt. Maar ja, het, het, een mooie wedstrijd daar uh, in de, de Kuip, Ronald. Ja, het staat 5-2 met nog 4 minuten te spelen, maar het had ook al 8-2 kunnen zijn. En met name Lex Immers mag zich dat aantrekken, want die is toch wel een paar keer in scoringspositie geweest. Maar het is niet zijn middag. Hij werd een keer bediend op zijn wenken, zou je bijna zeggen, door Jean-Paul Boetius. Vervanger van Verhoek. En wat voetbal die jongen. Makkelijk. De ruimtes zijn inmiddels wel wat groter. Maar hoe hij de bal laat rondgaan, ja, dat is werkelijk om te smullen. Goede individuele actie. Dit keer van hem. Aan de linkerkant. En ja, immers krijgt op een presenteerblaadje. Maar Courto kon redden. Even daarna weer een prachtige aanval van Feyenoord, waar nog wel een roda been tussen zit. Maar uiteindelijk weer immers in schotpositie van dichtbij. En die bal ging hoog over de goal en net Aschebar in de buurt in elk geval van van Courto, die moest grabbelen, maar hem uiteindelijk te pakken had. Ja, Roda toch weer. Uit de spelhervatting een goalmakend, alleen in dit geval was het dan buiten spel voor Rob Wielaert, die nu overigens moet sprinten richting zijn eigen strafsomgebied. Courto eruit ziet komen, Atjebar is daar in de buurt, maar Courto doet het goed. Hemte vervanger in de laatste minuten achterin, of althans er achterin bijgekomen voor Afane. die bal dan naar voren, wordt verdedigd door Feyenoord, dat verder weinig heeft weggegeven. Former mag zijn oude ploegenoten ook nog even van dichtbij bekijken, is vervanger voor Klaas in de slotfase. En het is nog een minuutje of drie. De drie punten die gaan vast en zeker naar Feyenoord. Het enige wat nog kan gebeuren in de slotfase is dat de Rotterdammers wellicht een goal maken. Maar een overwinning, dat is zeker in een belevingsvolle middag in de Kuim. Aan we schaatsen, Sebastian Timmerman, de 10 kilometer. Wat voor ritten zitten we, hebben we eigenlijk gehad? We hebben twee ritten gehad, zitten nu in de derde rit. Veel marathonrijders uh, in de baan geweest en ook nu in de baan... in deze derde rit met Rob Hadders. Dat is niet uh, de eerste, de beste marathonrijder. Vorig seizoen, vooral op het natuurreis, erg goed in vorm. In die uh, mooie, strenge winter die we hadden... won hij in Duuswold, de Ronde van Scasterland. Nou, een mooiere naam is er bijna niet. En ook de hollands tocht schreef, uh, schreef Rob Hadders op zijn naam. En dat is toch een echte klassieke. Hij kan ook best aardig 10 kilometers rijden. Hij heeft een persoonlijk record van binnen de 13 minuten en 20 seconden. 13, 19, 91. En rijdt op dit moment uh, daar zo'n beetje rond. Rond die tijd. En ze zijn ook allebei, en ze zijn dan naast de hoop Hadders. Arjen van der Kieft zo'n dikke 4 seconden sneller dan het schema van Frank Vreugdeneel. Die met 13, 22 de snelste tijd op zijn naam heeft staan. En wat wel aardig is ook aan deze rit. Dat het een uh, aardig duel is in de beginfase van de 10 kilometer. Ze geven elkaar aardig partij. Alhoewel ik nu wel de indruk heb. Als we op weg zijn naar de 7200 meter, dat Arjen van der Kieft licht afstand begint te nemen van Rob Hadders. Dat zie je op de baan qua meters. En ook qua rondetijden, Van der Kieft pakt er nu een tiende bij. En heeft dadelijk een heerlijke kruising om even mee te gaan in de slipstream van die hele grote Rob Hadders. En dan kan Arjen van der Kieft met twee binnenbochten voor de boeg het verschil definitief gaan maken. En ze waren zojuist uh, allebei ruim vier seconden sneller dan het schema van Frank Vreugdeel. En hij kwam dus uit op 13.22.02. Plak voortijd is Manchester City op 2-1 gekomen... tegen Tottenham Hotspur, doelpunt van Zeko. En de rust dan bij Wolfsburg tegen Bayer Leverkusen is 3-0. U zult zeggen, ach, wat maakt mij het uit... maar een van de goals van Wolfsburg werd gemaakt door Bas Dost. gaan wij weer naar Feyenoord. Voetbal tegen Roda. Ajax gewonnen, Feyenoord gewonnen. Gebeurt niet zo vaak meer, Ronald. We dat had op één dag gebeurd. Ja. Nee, wat dat betreft het nivelleren in de competitie... dat, hè, dat, dat liep voor op de politiek, wat dat betreft. Maar uh, Feyenoord doet wat het moet doen in eigen huis tegen Roda... Heeft het eigenlijk alleen in de eerste helft lastig gehad. Maar in de tweede helft is het heer en meester ook al. Omdat Biemans natuurlijk halverwege die tweede helft naar, het, naar de kant werd gestuurd. Met een directe rode kaart voor een overtreding. Die die dan weliswaar maakte. Maar zeker was dat niet de eerste overtreding op rij. Feyenoord kreeg toen onterecht een penalty. En die rode kaart had nooit gegeven moeten worden. Maar daarna was eigenlijk wel de angel uit het veld van Roda. En heeft Feyenoord freewielend zich eigenlijk naar het einde van de wedstrijd kunnen spelen. De score had eigenlijk nog veel hoger kunnen uitvallen. Misschien dat er nog een zesde komt. Wat Achabar bijvoorbeeld. Is in het veld gekomen. En die wil toch vast wel een goaltje meepikken. Oh, immer stuurt nu Schaken weg. Rand buitenspel. Nee, over de rand. Over de rand. Vlag gaat omhoog. Op het moment dat Schaken de bal aanraakt, gaat de vlag dan toch omhoog. Dus het uh, wippertje over Couto heen heeft verder geen uh, betekenis. En blijft die uh, vijf voor Fijner dus staan tegen die 2 uh, van Roda. Wat dat betreft is het 1-1. Uh, Allebei een afgekeurde goal. Want uh, Wielaard heeft net geprobeerd de stand wat draaglijker te maken. Maar ook dat doelpunt werd geannuleerd vanwege buitenspel. Nu kan uh, Wielaard die uh, toegekende vrije trap gaan nemen op de plek waar Schaken dan buiten spel stond. Doet dat richting Hupperts aan de rechterkant. Komt wel door. Maar die bal is een prooi voor Joris Matthijssen. Dan staat Lamproer inmiddels te roepen dat hij die bal wel wil hebben. Hij Heeft dus heel veel te doen gehad? Die uh, Griekse doelman van Feyenoord in de tweede helft. 90 minuten inmiddels verstreken. Maar uh, Braamhaar geniet ook van deze zondagmiddag. En heeft besloten om nog drie minuten door te gaan. Matthijssen, Atjabar gevonden. Halverwege de helft van Roda. Op de borst aangenomen. Maar het is zo druk om hem heen dat hij balverlies leidt. Roda zoekt Courto op. Courto zoekt de lange bal. Die door Donald op het middenveld wordt doorgekopt. Door Hupperts wordt verlengd richting Malki. Rond de middenlijn. Feyenoord neemt weer over met uh, Immers aan de rechterkant. Daar ligt de ruimte bij Ruben Schaken. Atjebar is voor de goal en ook Boetius, maar Schaken heeft die bal dan wel te pakken, maar glijdt uiteindelijk uit. Dat gebeurt in de slotfase veel, alsof het veld wat natter en wat gladder aan het worden is, naarmate het einde van de wedstrijd voordert. Malki nog even gezocht namens Roda op de helft van Roda aan de linkerkant, verdedigd door Stefan de Vrij. Atjebar neemt het balbezit over, kiest even voor zijn aanvoerder. De Vrij op de middellijn naar de as van het veld. Daar staat Vilena en Vilena naar Martin Zindi. Dat is de linksachter van Feyenoord. Boetius is gestart. Achter Montijnen langs. Daar gaat Boetius het strafst in, maar die gaat niet meer tot het uiterste. Ook al kijkend natuurlijk naar de stand. Geeft Courto de gelegenheid om die bal te pakken. En Roda kan er vervolgens met Wilaert en Courto uitkomen. Weer een lange bal. Natuurlijk, weg is weg. Opgevangen door Martens Indi. Die versnelt nog maar eens. In een slotfase. Achtervolgd door Hupperts. Ja, zoveel tijd heb je niet Martens Indi, want die Hupperts is nieuw, is vers. En die heeft dus nog wel wat energie. Feyenoord is dus de bal kwijt. Lange bal van Roda richting Malki staat in de middencirkel. Dan wordt door Jan Maat en door de vrij onschadelijk gemaakt. En dan wordt Kostas Lamproe nog even in het spel betrokken. Ja, dit is uh, wel over en uh, uit. Ik denk dat Feyenoord ook niet meer aanzet. Of misschien nog één balletje richting Atjebar... Uh, die achter de laatste lijn uh, staat, nu weer voor Danilo staat... en dan uh, alleen nog maar in de voeten aangespeeld uh, kan worden. laatste minuut uh, loopt dus uh, inmiddels als Immers de bal heeft... op eigen helft in uh, de middencirkel. Ook Ruud Vormer is daar vervanger dus van Jordi Klaas in de slotfase. Had toch uh, gehoopt dat hij tegen zijn oude ploeg... een uh, volledige wedstrijd uh, zou kunnen spelen... Om, uh, aan te geven, ik heb een stapje voorwaarts gemaakt. Maar voorlopig speelt Vormers een wedstrijd op maandagavond met uh, Jong Feyenoord. Heeft nu het bal bezit, geeft hem aan uh, Schaken. Schaken dan terug naar Filena in de as van het veld. Twee meter over de middenlijn. Die steekt er nog maar eens achter de laatste man bij uh, Roda aan de linkerkant. Daar is uh, Martens Indi het uh, gat ingedoken met Hupperts in zijn uh, kielzog. Korte combinatie met Boetius. Ja, zo uh, freewheelt Feyenoord eigenlijk naar het einde. De fluit gaat uh, in de mond van Bramar. Hij blaast er drie keer op. Ten teken dat dit verhaal ten einde. Eindis. Deze wedstrijd kan de geschiedenis boeken in. Feyenoord wint uiteindelijk relatief gemakkelijk met 5-2 van Roda. Daar dus 5-2 in de Kuiprec. Scholle tegen Ajax 2-4 en Vitesse tegen FC Twente werd eerder vanmiddag 0-0. En straks om half vijf begint nog PSV Heerenveen. Inmiddels ook afgelopen in de Jupiler League is Volendam tegen Excelsior. Het werd daar 3-1. En een mooie dag voor John van der Brom in België. Want zijn ander wint met liefst 6-1 van Club Brugge. En komt dus weer aan kop daar in Engeland. En Manchester City tegen Tottenham ook net afgelopen 2-1. En wat uh, ja, u op de achtergrond wordt is uw startschot, hoop ik. Sebastian Timmerman <laughs> ja. voor de vierde rit. Maar die derde rit was mooi, hè? Vertel dan ja. even het slot daarvan. Nou, kijk, dat is het leuke van de tien kilometer. Dat je soms ook een mooi duel ziet op de baan. En dan, uh, dan is zo'n tien kilometer echt wel leuk om naar te kijken. En het was een mooi duel tussen Arjen van der Kieft en Rob Hadders. En Van der Kieft die plaatste aanval op aanval op aanval. Maar Rob Hadders bewees over voldoende longen nou te beschikken... dat hij terug kon komen en nog een keer terug kon komen. En zelfs in de laatste ronde met een buitenbocht... toch Arjen van der Kieft voor wist te blijven. Rob Hadders, de marathonrijder, rijdt een hele puiken 10 kilometer. 13, 17, 96. Betekent een persoonlijk record voor hem. Hij rijdt twee seconden af van zijn oude persoonlijk record. En hij verslaat dus Anje van der Kieft. Die deed er 72 honderdste langzamer over. En dat zijn dan de nummers 1 en 2 in het klassement na drie ritten. We zitten op de helft van de 10 kilometer. En dat startschot uit het startpistool van Wim van Biezen. De starter klonk voor Tetjan Bloemen en Jan Blokhuizen. Dat zijn de namen, grote namen toch, in deze vierde rit... Blokhuizen, die ze gisteren wel over zijn kop kon slaan... omdat hij uh, vergeten was zijn schaatsen goed te checken. In ieder geval was er een boutje gaan loszitten vooraan zijn schaats... Zeg maar. daar had hij heel veel problemen mee op de 1500 meter. En Jan Blokhuizen, of uh, Tz. en Bloemen is de Nederlandse kampioen orhout. Kortom, dit kan wel eens een hele leuke 10 kilometer hit worden. En vooral op duidelijkheid John van der Brom dus aan kop in België... Ja, het is de Belgese competitie tegenwoordig. Mijn foutje, mijn foutje. Uh, Londen ligt wel in Engeland en daar wordt de halve finale gespeeld... tussen Djokovic en Del Potro. Marcella... Ja, een merkwaardige game zeg, hebben we achter de rug. Uh, openingsgame tweede set. Eerste set dus 6-4 uh, Del Potro. Djokovic serveert meteen 15-40. Hij ging als een, uh, ja, een dolle naar het net. Een beetje raar. Werd links en rechts gepasseerd. Kwam een lop over zijn hoofd. Hij er schokte erachteraan. Speelde toen een tweener, zoals we dat tegenwoordig noemen. Een bal tussen de benen door. Was helemaal niet nodig. Hij slaat hem onder in het net. Uh, krijgt breakpoints tegen. Um, slaat een dubbele fout in die game. Werkt uiteindelijk drie breakpoints weg. Wint die game game wel, staat 1-0 voor, maar lijkt eh, toch de weg een beetje kwijt. Ik denk aangeslagen door het verlies van die eerste set. Ja, en is nu op zoek naar, ja, naar iets om hem weer wat beter te laten spelen. Geluk heeft hij dus gehad in die eerste game van de tweede set. Werkt daar drie breakpoints weg, komt op 1-0, maar Del Potro op dit moment veel beter. Gaan we weer teruggeven naar het schaatsen. Maar naar het vrouwenschaatsen. We hadden Oenema, Leenstra, Wust en Valkenburg. En daar kwam bij Marije Joling op de 5 kilometer. De titel bij de vrouwen eiste zij op. Ze hield Diane Valkenburg en Riks Meijer achter zich, die tweede en derde werden. Bert Maaldering praat dus met die kerstverse nieuwe Nederlandse 5 kilometer kampioen. Ja, gefeliciteerd. Dit uh, ontbrak er nog maar aan, hè? Aan jouw Nederlands kampioenschap. Ja, nou ja, twee vierde plekken. En uh, nou, podium met een eerste plek. Beter ja, kan niet. Ja, en een geweldige tijd. Ja, ja, bijna. Ja, voor mij heel goed. Ik ben er heel blij mee, dus uh, nee, ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee, toen je hier naartoe liep, toen zei je van, eigenlijk had ik er ook weer geen rekening mee gehouden. Maar als je met zoveel afstand wint, dan, uh, hoe kan dat dan? Ja, ik weet dat ik, ik, ik ben gewoon goed, ik voel me goed en uh, 500, ik anderhalf seconde van PR word ik vierde. Plaats me voor World Cups, wat ik ook niet had verwacht. Drie kilometer wilde ik me heel graag plaatsen voor de World Cups En dat lukt dan net. Want ja, daar worden hele snelle tijden voor me gereden. Nou, net wat ik tegen je zei, dan moet je je cool houden en dan red je het. Want je weet dat je goed kan schaatsen. En nu uh, hield ik me ook cool en ging het gewoon ja, hartstikke goed. Het was trouwens moeilijk om cool te blijven. Mm, nou ja, Linda ging natuurlijk hard harder van start. Waarom? Ook... Weet ik niet. Ik, uh, ik... ik zei daarom. Oh, was oh. het daarom moeilijk om cool te blijven? Oh ja, nou ja. Eigenlijk was het nu niet moeilijk, want ik weet dat ik ik ging er gisteren natuurlijk hard in in de drie, en dat brak me wel een beetje op. En nu, uh, ja, ging ik er gewoon, ik ging er gewoon lekker dansend in, goed schaatsend, en ja, op een gegeven moment dan zie je nog zes rondjes, vijf rondjes, en dan denk je, oké, okay, nou, nu kan het gas open, en dan kan je gaan. Ja, en dat dansen, dat brengt jou dan drie, op drie afstanden uh, dat je naar de World Cups mag. Ja. En dan zou je bijna zeggen van, is dit ook een allroundster? Of is het toch die lange afstanden? Ja, maar dit is heel gek hè, want uh, deze zomer heb ik ervoor gekozen om op de 53 te, te focussen. Dus ik heb heel weinig sprintwerk uh, gedaan, dus ik heb, ik heb heel veel gefietst. En gewoon echt, ik ben bijna niet op atletiekbaar geweest. Dus dit is echt zo maf, dat ik gewoon ook zo hard raap op de korte afstanden. En ook in ieder ik een halve seconde van 500 meter af. Dus ik, ja, ik snap niet hoe het kan. Sport is soms ingewikkeld, hè? En raar. Ja, het is heel bijzonder. Uh, ja, een beetje met je materiaal klooien, dat uh, kan ook nog eens helpen. Dus uh, nee, het, is heel, ja, het is beter deze kant op dan, uh, dan de andere kant op. Dus, en dat betekent ook dat we, uh, als we weer naar die vijf kilometer gaan, iemand hebben die ook wel weer mee kan doen, eens dus een keer uh, internationaal. Zie jij dat ook zo? Ja, ik heb nu één hele goede vijf kilometer laten zien. En ik hoop zeker dat ik, uh, dat ik dit seizoen nog meer kan laten zien. En dat we gewoon de drie kilometer hebben we gewoon met de Nederlandse dames een heel hoog niveau laten zien. En ik denk dat we nou uh, ook best wel een goed niveau op de vijverblad. Jij? Ik zeker. En ik denk ook uh, een paar meiden met mij. Ik denk zeker dat we als meiden op lange afstand een een, een betere een grote stap maken, zeg maar. Meiden op de lange afstand. Dit was dus de beste van die meiden. Marije Joling, kampioen op de vijf kilometer. Met de Radio 1, het NOS Journaal. Problem net weer, maar eerst om één minuut over half vijf. De hoofdpunten met Jeroen Chapkema. De manier waarop het kabinet het ontslagrecht wil wijzigen is ondoordacht en onverstandig. Dat vindt de Vereniging Arbeidsrechten Advocaten Nederland. De vereniging vindt vooral de combinatie van minder ontslagbescherming en een sobere WW te ver gaan.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 Ja, met de opklaringen, maar ook nog wat wolkenvelden. Dat blijft eigenlijk de komende 24 uur het geval. Als het vannacht wat langer opklaart, kan het nevelig worden. Zelfs een kleine kans op een mistbank. 3 graden de minimumtemperatuur tegen de oostgrens. 5 in het westen van het land. En in het noordwesten van het land is een kleine kans op een buitje. Morgen blijft het droog. Wolkenvelden, wat nevelig hier en daar. In de loop van de dag ook weer zon. 9 tot 11 graden en een matige wind uit het zuidwesten. En dan verandert de temperatuur betreft overdag niet veel de rest van de week. Maar de nachten worden wel kouder. Er kan zelfs wat vorst optreden op woensdag en donderdag. En overdag hebben we dan geregeld zon. En van neerslag hebben we weinig te vrezen. Gaan we even schaatsen het aan afstanden in Heerenveen. De slotafstand, de 10 kilometer. Sebastian. Met Jan Blokhuizen in de baan tegen Tedjan Bloemen. Tedjan Bloemen, de Nederlands kampioen allround van vorig seizoen. Terwijl Jan Blokhuizen vooral bij de internationale toernooien uh, uh, goed op het podium stond. Tweede vorig seizoen bijvoorbeeld op het WK allround. Trouwens ook op het Eco allround bij de keren achter Sven Kramer. En nu kan uh, Jan Blokhuizen proberen om voor de eerste keer in zijn carrière een uh, uh, hoofdprijs te pakken op een NK afstand. De tweede werd hij op de 5 kilometer en op deze tien Kilometer. In deze 10 kilometer rit ligt hij een meter of 10 voor ten opzichte van uh, Tetsjan Bloemen. Rondetijd in deze ronde. Dat was de ronde naar de 6 kilometer toe. 10 ronden nog te gaan. 14 sneller dan uh, zijn directe concurrent. Hij legt langzamer zeker Tetsjan Bloemen erop. Maar Tetsjan Bloemen, daar weten we van dat hij ook nog wel eens uh, in het laatste deel van zo'n 10 kilometer een uh, nieuwe adem kan hervinden. En zo'n gaatje dicht kan rijden. Daar komt Jan Blokhuizen weer aan door de binnenbocht heen. Weer even over die lijn heen. Stapt wel uh, snel genoeg nog weer terug zijn eigen baan in. Maar zo nu en dan, als je kijkt naar Blokhuizen... die erg wijd schaatsen, om het zo maar te noemen... erg veel ruimte in de baan gebruikt... hou je toch je hart vast. Ik dacht er net al een keer te constateren... dat die schaats eventjes over die lijn heen ging. En we kennen die regel. Die regel bestaat nog steeds. Maar er is wel een poldermodel ingevoerd. Eén keer mag je over die lijn gaan op dat rechte stuk. Maar bij een tweede keer, dan word je toch echt gedisqualificeerd. En zo nu en dan zoekt Jan Blokhuizen toch echt die lijn heel erg op. Daar komt hij weer. Het verschil met Tetsjan Bloemen wordt langzamer zeker... toch groter en groter. Een meter of twintig is het zo'n beetje voor Jan Blokhuizen die uh, 6800 meter erop heeft zitten. En 4,5 seconden sneller is dan Rob Hadders was. In de Europa League doen ze het matig, maar in de Nederlandse competitie kunnen ze gewoon bovenaan komen. We hebben het over PSV, laatste wedstrijd van het weekend. PSV Herenveen, Frank Wielaert. Eén minuutje is de wedstrijd oud. en toen ik hier binnenkwam was dat ook het enige waar het over ging. Twente heeft gelijk gespeeld, we kunnen alleen aan kop komen was de meest gehoorde tekst. En daarna Van Bommel speelt. En dat zijn de belangrijke feiten aan het begin van deze wedstrijd inderdaad. Van Bommel is weer terug in de basisopstelling bij PSV. Daar verdween hij uit na 7 oktober toen hij aan zijn knie geblesseerd raakte. Hij verdringt Manolev uit de basis. Hutchinson is nu weer de rechtsback. Bij PSV zakt een linie terug. En de rest van de basisopstelling van PSV. Uh, die kent u. Lens is er niet bij in de basisopstelling trouwens ook. Maar Taft speelt daarvoor. Lens was een twijfelgeval voorafgaand aan uh, dit duel. En hij begint dus op de bank. Want je kunt niet te veel twijfelgevallen opstellen. Ook Strootman was een twijfelgeval. Hij heeft uh, wat last van zijn rug. En uh, hij staat wel in de basisopstelling. En je kunt niet te veel risico nemen. datzelfde geldt voor uh, de collega van Dit dik Advocaat aan de andere kant. Marco van Basten ook. Die had wat twijfelgevallen. ...in zijn groep van Den Bussen speelt. Omdat uh, Noordveld geblesseerd raakt even een diepe bal op Matafs... ...maar die loopt buitenspel. Dus de opwinding in het Philips stadion is uh, een tikje overdreven van Den Bussen. Dus in de basis vindt Bokasson ook een twijfelgeval. Maar die stel je altijd op. Want die scoort namelijk uh, gemiddeld iedere wedstrijd. En dat heb je nodig tegen PSV de voor Herenveen In de beginfase van de wedstrijd nog geen kansen gezien. 0-0 dus. Een tennis in Londen. Wat kan Djokovic in het tweede bedrijf tegen Del Potro, Marcella? Ja, dat uh, zou ik niet weten. Het gaat gewoon niet uh, best voor de nummer 1 van de wereld. Want uh, zojuist heeft Del Potro de service van Djokovic gebroken. Leidt nu met uh, 2-1. Die eerste set heeft hij dus al gewonnen met uh, 6-4. En ja, het lijkt wel of de Argentijn steeds beter gaat spelen. Hij maakt uh, bijna geen fouten. Hij uh, staat normaal altijd ver achter de baseline. komt nu naar voren, staat op die baseline gewoon links en rechts uit te delen. En als je lange rally's tegen een Djokovic wint... Nou dan moet je wel heel goed in vorm zijn. Dat is Del Potro, won gisteravond van Federer. Staat nu set en een break voor tegen Djokovic. En ja, heel voorzichtig moet ik dan terugdenken aan dat jaar 2009. Toen won hij van en Nadal en van Federer. Back to back, zoals dat heet. Halve finale, US Open, finale, US Open. En eh, hij lijkt weer in die vorm te gaan verkeren. Wie weet wordt hij de hele grote verrassing. Maar goed, het is nog lang niet zover. Djokovic is... Eh, een man die van ver terug kan komen, maar het is heel ver hoor. 6-4, 2-1 voor Del Potro. Ja, We schaatsen Jan Blokhuizen tegen Ted Jan Bloemen, Sebastian Timmerman. En Jan Blokhuizen was aan het weglopen? En verder en verder weggeschaatst bij Tertjan Bloemen. Jan Blokhuizen inmiddels in de laatste drie ronden. Het verschil echt zo'n 80 meter, zo'n beetje. Heeft Gerard Kemkes uh, daar ook weer achter zich gelaten. Zijn coach uit de TVM-ploeg. Die uh, vandaag toch wel wat tegenslagjes kreeg te verwerken met Irene Wuster en Linda de Vries. Die de kwalificatie miste op de 1000 meter. Dit ziet er allemaal veel beter uit. Wat Jan Blokhuizen laat zien. Twee ronden nog te gaan. 30-8. De laatste drie ronden. De alle drie. 30-8. Keer op keer op keer. Nadat hij een ronde of vijf geleden van de 31 Terug de 30 is inging. Normaal kan de Sven Kramer dat bijvoorbeeld kunnen ervaren. 10 kilometer rijden zoals Bob de Jong. Dat soort jongens dat en nu laat Bo Jan Blokhuizen zien. Dat hij toch weer ook gegroeid is de afgelopen zomer. En dat hij dat inmiddels ook kan. Is op weg naar de bel als hij het rechte eind daarop komt. Weer even met die buitenste schaats over de lijn. Snel genoeg in ieder geval weer zijn eigen baan ingestapt. na dat uitwaaieren uit de bocht. En dan gaat hij de laatste ronde in. 30-7. Nog weer een tiende sneller als de, dan de vorige ronde. 11,5 seconden ruim sneller. Dan de tijd van Rob Hadders. Dan komt hij dus net boven de 13 minuten uit. 13.04, 0506. Rond die tijd gaat Jan Blokhuizen hier rijden. En dat is een hele nette tijd. Zo voor begin november in Heerenveen. Jan Blokhuizen nog altijd met een heel geconcentreerd gezicht. Door de laatste, over de laatste meters ijs heen. Op weg naar de eindtijd. 13 minuten, 6 seconden en 99 honderdste slotronde in 30,9 seconden. Een tong buitenboord, een glimlach en de vuist op. Omhoog, juicht naar het publiek. En terecht hele nette 10 kilometer voor hem. 13, 15, 23 de eindtijd van Tejan Bloemen. Dat zijn dan ook meteen de nummers 1 en 2 als we voor de laatste keer vandaag en dit weekend het ijs gaan dweilen. En daarna de grote finale krijgen op de 10 kilometer met Douwe de Vries tegen Bob de Jong. En de laatste rit Bob de Vries tegen Jorrit Bergsma. Eindelijk een overwinning voor Ajax na een midweekse Champions League ronde. Peksolle tegen Ajax werd 2-4 vandaag na 0-2 ruststand. De goals werden gemaakt voor de rust door Alderweireld en Fischer. Ook na de rust Fischer, Victor Fischer met 0-3. 0-4 werd het door de jong en daarna werd het nog een beetje lastig voor Ajax. 1-4 Afditsch en 2-4 Drost. Maar voordat we verder gaan met die wedstrijd... eerst even naar Frank Wilaert bij de wedstrijd PSV Heerenveen. Er staat nog geen zes minuten op de klok. En dan kopt de ridder 1-0 binnen voor Heerenveen in Eindhoven. En achterin bij PSV kijken ze elkaar... Aan hoofdschuddend Manolev en de Rijk kijken elkaar aan en zijn het uh, niet eens met elkaar. Maar uh, dat hadden ze beter wel kunnen zijn. Ze laten de bal eigenlijk gewoon tussen zich instuiteren. En dan bal, valt de bal over uh, Manolev. Nee, over Hutchinson valt die bal uh, heen. En dan kijkt iedereen elkaar aan. De ridder is de lachende derde. Die kan heel simpel eigenlijk 1-0 maken voor Heerenveen tegen PSV. Een verrassende opening. En een vlotte opening ook al. Vroeg in de wedstrijd dus. Heerenveen op voorsprong in Eindhoven. Keren weinig even terug naar Peck tegen Ajax. Het werd dus 2-4. Ajax stond met 4-0 voor daar in Zwolle. Maar uiteindelijk werd het dus nog 2-4. Bas Tegeler praat na de wedstrijd met de coach van Ajax, Frank de Boer. De middag begint gek. Uh, Mooi blijkt ziek en kan niet spelen. Dan vlies je na drie minuten in de wedstrijd Al Babel. En een minuut of twintig later Al de Wereld. Uh, wat doet dat allemaal met een elftal en met jou? Nou ja, niet zo veel eerlijk gezegd. Kijk, is, uh... Wij hebben heel veel vertrouwen in onze spelers die ook op de bank zitten. en die ook uh, misschien uh, hier niet aanwezig zijn. Dus ja, je raakt niet zo in paniek. Alleen het is, uh, je hebt een hele zware competitie voor de boeg. en je moet afwachten uh, ja, hoe lang ze eruit zijn. Uh, Babel, ja, met de schouder, dat weet ik niet. Uh, Toby viel reuze mee hoor. Het was ook gewoon uit voorzorg voor Toby. We werd het eigenlijk steeds stijver een lies. Dus ja, Nico ja, is gewoon terug uh, volgende week waarschijnlijk. Dus, maar het is, uh, je mist wel op dat moment even wat ervaring natuurlijk. waar waren de meest ervaren spelers op het veld mee. Nog één ding over Babel. Wat was daarmee? Want dat zag eruit als een schouder uit de kom. Ja, schouder uit de kom. Ja. Oké, okay, dat is dus niet iets waar je lang mee weg bent. Dus in die zin valt de schade mee. Um, ben je misschien ook vooral opgelucht dat je na um, een Europese wedstrijd... nu eens een keer de volle winst grijpt? Want dat was in de eerste drie keer niet gelukt. Ja, ik zei al, het komt ook steeds dichterbij dat je een keer gaat winnen... en dat je ook een keer gaat verliezen, zoals tegen Vitesse. Als je heel lang ongeslagen bent. En eindelijk hebben we dus weer na een uh, Europese wedstrijd gewonnen. En uh, het moest er een keer van komen. En ik vind ook dat we gewoon de laatste tijd ook, gewoon, uh, ook voor Vitesse gewoon een stijgende lijn hebben te pakken. Alleen we... we we maken het niet af. We staan steeds voor. En dan op dat moment uh, ja, spelen we nog gelijk. En dat is doodzonde. Anders had je tegen Feyenoord en uh, Heracles had je vier punten meer gehad. Nou, tegen Vitesse was het dan iets anders. En nu gelukkig eindelijk weer eens drie punten. En ik denk dat iedereen dat uh, kaart nodig had. Niet alleen maar. maar zit zo'n uh, slotfase dan eigenlijk niet in het verlengde van wat je nu zegt? Dat je namelijk 4-0 voor staat, de buit lijkt binnen. Dan gaat het allemaal wat makkelijk. Dan oogt het hier en daar wat laconiek. En dan kom je bijna nog in de problemen.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 Niet na de winterstop, maar nu al zijn Frank de Boer de inhaalrace... doelend op Vitesse Twente 0-0. PSV Herenveen. Eh, PSV moet ook een inhaalrace gaan doen van Wiela. Ja, tegen Herenveen na die vlotte openingsgoal van Daniel de Ridder. En PSV blinkt uit in slordigheden. Nu weer een crossbal die over Mertens en ook over de zijlijn heen gaat. En zo blijft het maar aan de gang, want Waterman... En Willems hadden al een keer een misverstand in de punt van het strafschopgebied. Het is dat Van La Parra met zijn rug naar de goal stond en niet echt lekker kon omhalen. Anders was het nog veel eerder 1-0 geweest voor Heerenveen. Het is slordig aan alle kanten. Nu van de bussen weer aan de andere kant. als. Matafs doorloopt en uh, van de bussen veel te lang wacht. Hij geeft dan mee uh, zijn uh, aanvallers en zijn middenvelders op de kop. Omdat hij niemand kan aanspelen. Maar schiet dan die bal gewoon blind naar voren. Want uh, vlak voor je eigen goal kom je gewoon in de problemen. Zijn aanname is niet goed. En dan vervolgens roepen naar je medespelers dat, uh, dat, ze die, dat hij die bal liever niet had gehad. Terwijl hij gewoon alle tijd had kort. Om het barst van de slordigheden in dit duel. Zoals ik al had aangekondigd. dat Malonev niet in de basis speelt. en ik hem net een aantal keren genoemd heb. als centrale verdediger bij PSV. Daar waar ik natuurlijk Marcello bedoelde. En. Uh... Kortom, we gaan met z'n allen maar proberen het allemaal ietsje netter op te lossen vandaag in Eindhoven. Nu een steekpaas in de richting van Narsing, kan de bal binnenhouden. Dan kan hij ook nog even kijken of er iemand bij de eerste of de tweede paal staat. Hij kiest voor de tweede paal, dan gaat hij over alles en iedereen heen. Dan de volley die half mislukt en zomer die koppend wegwerkt achterin bij Heerenveen. en Dat probeert te counteren, maar de, die counter die stokt al bij de Rijk. Van Bommel speelt dan de bal slordig voor zich uit. En bij het terugveroveren maakt hij de overtreding op zijn tegenstander. En daarvoor krijgt hij geel van Guzubujuk. En een fluitconcert is het deel dat de scheidsrechter vervolgens krijgt... omdat Van Bommel nogal hard richting de bal is en zijn tegenstander ging. Na 11 minuten, hij speelt weer, hij krijgt weer geel. Kortom, Van Bommel is terug en PSV staat achter tegen Heerenveen, 1-0. Het hockey vanmiddag in onze uitzending betrof Schaweide tegen Rotterdam. Het werd een gala voorstelling van de Rotterdammers, het werd uiteindelijk 3-8. De andere uitslagen, de standen en reacties. We gaan naar Tim Steens in Zijst. Ja, eerst even die andere uitslagen. Er waren ook een paar grote uitslagen bij, zoals SCSC tegen Bloemendaal. Dat is de nummer laatst. SCSC 0.10 wedstrijden. Ze verloren met het liefst 8-0 van Bloemendaal. Amsterdam Den Bos werd 2-1. HGC Oranje Zwart 1-2. Laren Pinoquet 3-2. En Voordaan Kampong ook een hoge uitslag. Het werd 7-1 voor Kampong. Ja, we waren zelf vanmiddag bij Scharweide Rotterdam. Het werd uh, 3-8 in het voordeel van Rotterdam. We praten even na over die wedstrijd met de aanvoerder van Scharweide, Frits Streeter. Uh, ja, Frits, 8-3, uh, ja, uh, wat is je gevoel erbij bij die wedstrijd? Ja, zwaar teleurstellend. Uh, tot nu toe hebben we het seizoen goed gespeeld en, uh, en nog geen uh, grote uitslag neergezet. Uh, niet dik verloren, zeg maar. Wat dat betreft hebben jullie niet de beste wedstrijd uitgekozen. Het werd 3-8, een uh, paar maatjes te klein Rotterdam, uh, hele goede ploeg. Ja, waar zit dat erin dat Rotterdam zo veel beter is? Uh, in het tempo, in de scherpte, in de cirkel. Uh, de eerste drie kansen, drie goals. Zij 3-0 achter en uh, uh, kan je nog wel leuk mee hier. Maar dan is het eigenlijk al gedaan. Dan uh, krijg je zelf wel ook nog een paar goede kansen uh, die we missen. En dat is denk ik gewoon echt het verschil. Ja, want uh, even die opleving bij 2-4. Dat zijn eigen doelpunten maakten. Maar toen gaven ze even gas. En toen was het was ineens 6-2, geloof ik. Ja, inderdaad. Ook bij 3-0-8 scoren wij 3-1. Nog twee minuten te gaan. Uh, uh, ze geven even gas en staat 4-1. Daar ga je toch echt minder de rust in dan, uh, uh, dan dat 3-1 blijft. En inderdaad, ook bij de 4-2 gebeurt het precies hetzelfde. Dus dat is uh, denk ik wel echt klasse van Rotterdam ook. Ja, jullie uh, zijn voor het tweede seizoen in de hoofdklasse hè, nu. Uh, vorig seizoen net uh, niet gedegradeerd, zeg maar, via die play-outs. Wat is het doel dit jaar? Uh, het doel dit jaar is eigenlijk rechtstreekse handhaving, dus geen play-out spelen. Um, ja, dat is wel re realistisch. Ik bedoel, uh, het is hartstikke moeilijk om in de hoofdklasse te blijven in het eerste jaar. Dat is gelukt. Uh, dus we hebben een iets beter team. Uh, we zijn meer op elkaar ingespeeld. En de, de jongens die er spelen hebben meer ervaring. Dus uh, wat dat betreft, uh, één stapje hoger en dan blijven we rechtstreeks in, is uh, een prima doelstelling. Ja, want de club leeft wel hè, als je het ziet vandaag hier. Ja, het is fantastisch. Uh, ik geloof dat het de eerste keer is dat de NOS hier was. Nou, één uh, groot feest. Heel veel publiek. Uh, helaas een iets mindere uitslag, maar uh, wat dat betreft uh, was het wel mooi vandaag. Ja, even naar jou kijken zelf. Uh, je speelt al heel lang hier. Uh, ga je nog door naar dit seizoen? Uh, nou ja, uh, als ik nu naar de wedstrijd gelijk als je me vraagt, dan denk ik moi. Uh, maar uh, over het algemeen is het, uh, vind ik het nog steeds hartstikke leuk. Uh, spelen in de beste hockeycompetitie van de wereld is ook fantastisch. Dus uh, um, de kans is aanwezig dat ik doorga. Goed, we kijken nog wel even. Dankjewel Frits. Uh, we kijken tot slot nog even naar de stand. Uh... Ja, aan de kop niet zo heel veel veranderd. OZ blijft aan de leiding Oranje Zwart dus met 23 uit 10. Uh, Rotterdam is tweede met 22 uit 9. Dan Kampong met 22 uit 10. Vierde is Bloemendaal, 21 uit 9. En vijfde Amsterdam, 19 uit 9. Ja, deze vijf ploegen gaan aan het eind van het seizoen bepalen... welke vier er de play-offs gaan spelen. Want dat gaat met Pinoké. De nummer 6 is al zes punten. Want Pinoké staat zesde met 13 uit 10. Onderaan Scharweide, Frits zei het die staan negende met negen punten. Tiende is Den Bosch met 8 punten. Elfde voor Daan met 7 punten. En SCSC, dat zei ik al aan het begin, helemaal nog een enkel punt uit tien wedstrijden. En komende woensdagavond, om de stand gelijk te trekken, worden er twee wedstrijden gespeeld. HGC Bloemendaal en Rotterdam-Amsterdam. We gaan weer voetballen. PSV tegen Heerenveen. Frank Wielaert, snelle voorsprong voor Heerenveen. PSV niet geïrriteerd, neem ik aan? Nee, een klein beetje. Heel klein beetje, maar hoor. Als... Uh... Finn lucht het luchtduel wil aangaan met Waterman. Waterman wint dat in eerste instantie, maar een beetje half. En vervolgens komt Juricic door in de richting van Waterman. Ook Finn Bogasson gaat vol door. En dan raken ze achterin bij PSV massaal geïrriteerd over piepkleine dingetjes. Het zit hem vooral in die 1-0 achterstand na een kwartier voetballen waarschijnlijk. Dankzij die goal van de ridder. En dat ligt toch echt aan PSV zelf dat dat gebeurt. Dan moet je niet boos worden op een ander, maar het zelf gaan oplossen. Dat zijn ze nu aan het proberen met Mertens. Die het schot geblokt ziet worden door Maresek. Dan wil van van vandoor over de linkerkant. Maar wordt dat prima verdedigd door Hutchinson. En dus kan PSV weer gaan opbouwen via de Rijk. En Narsing terug naar de Rijk. Die op de middellijn staat, de bal breed legt naar Hutchinson. Die daar een beetje als middenvelder fungeert, maar wel in de achterste linie nu even terugkeert. Mano left nu de bal in de voeten speelt. Die gaat dan met ballen al de middellijn over. Kapt even naar zijn rechter, zoekt naar een vrije man. Die is er niet en hij krijgt zelf de ruimte om gewoon door te lopen. Narsing dan aan de rechterkant, staat weer buitenspel. Dat is de derde keer al voor de voormalige aanvaller. Maar hij is wel scherp, maar net niet scherp genoeg om net niet buitenspel te staan. En dus komt Heerenveen weer gemakkelijk weg met deze aanval van PSV. Dat toch even ondersteboven is van die veel te gemakkelijke tegengoal die de ridder krijgt van het bussen. Doet nog even wat extra aan de irritatiefactor die bal, die al goed lag natuurlijk, nog even extra goed te leggen. En hem dan heel ver naar voren toe te rossen richting zijn collega aan de andere kant, Boy Waterman. 16 minuten zijn we onderweg. PSV staat achter tegen Heerenveen. 1-0. Nou, Jerome Boateng van Bayern München en Marcel Schmelzer van Borussia Dortmund... hebben nu ook de internationals Bastian Schweinsteiger en Toni Kroos... afgemeld voor de vriendschappelijke interland van uh, aanstaande Woensdag... tegen Oranje. Schweinsteiger kan met een virusinfectie... En zijn ploegnoot Kroos heeft maag- en darmklachten. En daardoor telt de selectie van de Duitse bondscoach Joachim Leu. nog maar 18 spelers voor woensdag. De Potro Djokovic is de grootste overlever van het circuit... wordt er wel eens gezegd over Djokovic, Marcella Mesker. Ja, als je met hem in een beslissende set terechtkomt... Uh, ja, dan kan je het op je buik schrijven, want uh, daar staat hij bovenaan het rijtje. Als hij één keer die beslissende set te pakken heeft... dan, uh, ja, dan uh, wint hij bijna altijd. Maar goed, zover is het nog niet. Hij is wel terug in die tweede set. Hij heeft de uh, vier game echt gestruggeld van je welste De set en een break achter. Maar nu staat hij gewoon, tussen aanhalingstekens, weer voor. Hij lijkt met 3-2. Lijkt de focus ook weer te pakken te hebben. Was toch echt eventjes van slag, die eerste 2-3 games en uh, maakte veel fouten, deed rare dingen, maakte verkeerde keuzes, was kortom onrustig in het hoofd. Maar ja, zoals het zo vaak gaat bij Djokovic, op een gegeven moment pikt hij het weer op, uh, stapt hij naar voren, gaat hij die bal aanpakken en dat gebeurt nu. Hij staat weer goed te tennissen, leidt met 3-2. Dus uh, voor uh, Juan Martín Del Potro, de Argentijn, die is er nog lang niet.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 Toen zouden we die rode van Simply Red, maar tegenwoordig is hij wat uh, kalend. Mick Hagnall, that's how strong my love is. We gaan naar PSV tegen Heerenveen. Hoe lang, hoe lang houdt Herenveen nog stand? Nee, het had al 1-1 moeten zijn eigenlijk, dus het ligt vooral aan PSV dat het nog 1-0 voor Heideveen is na 21 minuten voetballen. Goeie aanval over de linkerkant, opgezet door Mark van Bommel in combinatie met Willems. Het eindstation heette dan Matavs. die heeft gewoon een vrije schietkans van 11 meter ongeveer van de goal van Van den Bussen. Maar schiet er dan heel zwak, binnenkant rechts van de Bussen, alle tijd. Om naar de grond te gaan en die bal uh, op te rapen. Nu een hoekschop voor PSV. Vanaf de rechterkant komt ook bij de penaltystip neer. Wordt daar weggewerkt door Veen in eerste instantie. Maar Hutchinson pikt dan op. Heeft heel lang nodig om die bal dan weer weg te krijgen. Is hem dan bijna kwijt aan Van La Parra. Maar bijna telt niet. Dus kan PSV uh, nog in eerste instantie uh, doorvoetballen. Maar uh, krijgen ze hem niet bij uh, Matafs in eerste instantie. Strootman ook niet in tweede instantie. Maar uh, Veen krijgt de bal niet van de eigen helft af. Daar waar Marcelo hem opraapt. En Willems nu een uh, goede crossbal geeft. Helemaal uh, naar de andere kant. Daar waar Mertens naartoe is uitgeweken. Eventjes naar de rechterkant. En PSV kan dus in ieder geval blijven aanvallen. Heeft het initiatief in de wedstrijd. Maar staat dus wel met 1-0 achter. Moet dus ook wel het initiatief hebben. En moet ook wel kansen gaan creëren. Zoals Matas die al kreeg. En eigenlijk... Als je bij PSV in de spits voetbalt moet je dat soort kansen, 100% kansen, gewoon afmaken. Als ze zo makkelijk zijn als die van Matafs zojuist. Willems in de aanval voor PSV. En aan de andere kant nu even Narsing, die de positie natuurlijk van Mertens weer heeft overgenomen. Willems met buitenkantje linkervoet bereikt Strootman niet. En dan kan Heerenveen er wel afkomen, maar daar wordt Marsek gelijk vastgezet. En dus kan PSV alsnog door. Nu een steekbal en over van de bussen heen. Binnen kan Paal zo. Nou, dan zit hij er toch uiteindelijk in. En is het Narsing vanaf de linkerkant komend. Na 23 minuten die een prachtige boogbal. Dat was absoluut de bedoeling. Via de binnenkant van de paal binnenschiet. En zo de Heerenveen Defensie. Opnieuw een paas trouwens van, van Bommel gegeven bij PSV. Opnieuw op dezelfde wijze als een aanvalletje eerder betrokken bij een aanval van PSV. PSV herstelt wat het in het begin fout deed. Het zet de stand hier weer gelijk tegen Heerenveen. Het is 1-1. Lars van der Haars in de veldrit uit de Super Prestige. En Hammerzog als derde geëindigd. De winst was voor de Belgische Sven Nijs. Die wordt sneller parcours een klas apart. Meer dan de helft van de wedstrijd redt hij alleen op kop. We gaan op naar het uitgebreide nieuws van 5 uur. En het volgende uur natuurlijk het vervolg van PSV Heerenveen... waar het net 1-1 werd zoals u kon horen. De ontknoping bij de 10 kilometer schaatsen van de mannen... Douwe de Vries, Bob de Jong en Bob de Vries tegen Jorrit Bergsma. Blijf aan de lijn. En dan langs de lijn op 1.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 Twee dingen. Morgenavond tussen 8 en half 9 vanuit Utrecht. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. We zitten al in de 70ste minuut. Tjonge, dat is een flinke overtreding. En jou, twee keer geel. Dat kan nog wel eens duur komen te staan. Niet de hoogste prijs betalen voor kleur.